Vrijheid. Toch is de moslimbroederschap somber over de toezeggingen. De organisatie beslist vandaag of de gesprekken met de regering worden voortgezet. Inmiddels komt het openbare leven in de Egyptische hoofdstad weer op gang. Veel winkels zijn weer open en het leger verplaatst wegafzettingen bij het Tahrirplein om het verkeer beter te laten doorstromen. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica... die gisteren een ernstig auto-ongeluk kreeg, wordt kunstmatig in coma gehouden. Hij onderging gisteren een zeven uur durende operatie. Twee teams van artsen opereerden gelijktijdig breuken aan zijn arm en been. Kubica deed aan een rallywedstrijd in Italië mee... toen hij de controle over het stuur verloor en tegen een muur reed. Zijn toestand na de operatie is stabiel... maar de artsen durven niet te zeggen of de Pool ooit weer kan racen. Wordt rekening mee gehouden dat Kubica vaatproblemen krijgt. en komende week opnieuw geopereerd moet worden. Het weer wisselend bewolkt. met in het zuidoosten de meeste kans op zon. Het wordt 8 tot 10 graden. en het gaat hard tot stormachtig waaien aan zee. en vrij krachtig boven land. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. morgen is er minder wind en is het zonnig. Er zijn weer goede deals bij KPN.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 Werken in de betonsector is levensgevaarlijk. Steeds meer inwoners op het Brabantse platteland protesteren tegen de groei van megastallen. Nu is het een penetrante, indringende stank. Het is niet meer de, wat ze vroeger noemden, gezonde boerenlucht. Uh, die tijd is al lang voorbij. Belgische marathonman loopt 365 marathons in 365 dagen. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is vier minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. We beginnen met het proces Wilders. NOS-verslaggever Jeroen de Jager is bij de regiezitting van dat Wilders-proces... dat zojuist is begonnen. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Carl Jeroen. Hoe ziet Wilders er zelf bij? Um, ik heb hem eerlijk gezegd nog niet uh, gezien. Want er zijn wat restricties ook uh, als het gaat om uh, het in beeld brengen van uh, dit proces. In tegenstelling tot de vorige keer mag de zaal niet gefilmd worden. Wilders en zijn advocaat mogen natuurlijk wel in beeld. Maar de cameravoering is een heel stuk uh, ja, rustiger, beperkter dan de vorige keer. Op verzoek van de rechtbank zelf. Camera's mogen pas aan bij binnenkomst van de rechtbank. De zaal mag dus niet in beeld. En twee advocaten willen expliciet helemaal niet in beeld worden gebracht. Op de achtergrond hoor je nu, want het proces is stipt om tien uur begonnen. En op de achtergrond hoor je nu de voorzitter van de rechtbank, uh, Marcel van Oosten. Uh, de nieuwe rechtbank dus. Uh, de vorige rechtbank werd in oktober gevraagd. Het proces moest toen stoppen. En nu dus de voortzetting vandaag met een uh, regiezitting. Zogeheten regiezitting waar min of meer de agenda wordt bepaald voor uh, de echte inhoudelijke behandeling. Misschien heel even een stukje meeluisteren met uh, de voorzitter van Oosten. ...daar vrele aanleiding kunnen geven. En dat moeten we vermijden. Dus eerst meneer Wilders en zijn raadsman... en daarna kan de rest de zaal verlaten. De zitting van vandaag is een regiezitting. Dat wil zeggen dat we proberen te inventariseren en te plannen... ter voorbereiding van eventuele, verdere inhoudelijke behandelingen van deze zaken. Wat je ziet bijvoorbeeld in vergelijking met de, de vorige keer... Ehm, er is wel veel veranderd, moet ik zeggen... veel minder beveiliging op boven, dit moment rond die rechtszaak... veel minder politie de op de, de, de straat. Vorige keer bij de regiezitting de in februari 2010... Um, heel veel demonstranten zijn er nu ook niet. Kortom, dat proces heeft toch veel minder aandacht uh, gekregen. Geert Wilders noemt het nog steeds, zo twitterde hij vanochtend... noemt het nog steeds een politiek proces. Hij schreef letterlijk vandaag deel 2 van politieke proces. Ik ben verdachte, maar het gaat niet om mij... maar om het behoud van vrijheid van meningsuiting van ons allemaal. Een regiezitting dus vandaag waar uh, ja, de procespartijen dus de verdediging en het Openbaar Ministerie... allerlei verzoeken kunnen indienen. De verwachting is dat Bram Moskovic, de advocaat van Wilders... opnieuw zal vragen om een hele trits getuigen. Vorig jaar wilden die 18 getuigen horen. Daarvan werden er uiteindelijk drie toegewezen. De vraag is wat deze rechtbank zal doen. Zal deze rechtbank al die getuigen wel gaan toewijzen? En een belangrijke vraag vandaag is natuurlijk... hoe zal deze rechtbank op haar woorden... Passen, op zijn woorden passen, zullen ze extra voorzichtig zijn... bij het formuleren van eh, allerlei zinnen om te voorkomen... dat ze de schijn van partijdigheid op zich, eh, op zich laden... en eh, opnieuw weer een wrakingsverzoek over zich heen, eh, heen krijgen. Het zijn ervaren rechters allemaal. Ze zijn gemiddeld in leeftijd wat ouder dan de vorige. Dat zegt op zich niet zo heel veel natuurlijk. Het zijn allemaal professionals, deze rechters. Maar ze zullen toch zich realiseren dat er extra opgelet gaan worden. Um, ik ga daar nu aandachtig naar luisteren, wat er allemaal gebeurt. En op het moment ja. dat er ook maar nieuws is, zal ik met een uh, update komen. Oké, okay, Jeroen, nog één vraagje. Um, het feit dat er minder demonstranten ja. zijn en wat minder aandacht voor is, heeft dat te maken met dat dit een regiezitting is? Dat zou heel goed kunnen. Maar je ziet natuurlijk ook, omdat ja, het uh, toch een beetje een déjà vu gevoel is. Er zal een heleboel hetzelfde zijn als vorig jaar. Ja. Is de aandacht voor dit proces gewoon iets minder dan uh, het in eerste aanleg was? Oké, okay, goed. Uh, uh, voor meer nieuws moet u uh, afgestemd blijven op deze zender Radio 1. Want we houden u uiteraard de hele dag op de hoogte over het verloop van de regisering van het Wildersproces. Dankjewel, Jeroen de Jager. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 8,5 minuut over 10. Machines zonder veiligheidskappen en werken op grote hoogte zonder aangeleind te zijn. In de betonsector blijkt het bijzonder gevaarlijk werken. In 2009 vielen er vijf dodelijke slachtoffers in deze branche. Het afgelopen jaar liet de arbeidsinspectie bij ruim 70 van de 250 geïnspecteerde bedrijven het werk standenpede stilleggen. Vanwege overtredingen van de veiligheidsregels. Goedemorgen, Marga Zuurbier, directeur van de arbeidsinspectie. Goedemorgen. Ja, waarom is dat? Dat is omdat de aandacht, hebben wij toch gemerkt... bij de bedrijven voor gewoon de veiligheid... die gewoon op de dagelijkse manier van werken onvoldoende is. Uh, men heeft... Uh... Uh, als de inspecteur langs is gekomen, wel, uh, en hij heeft iets gezien, dan, dan uh, wordt dat verbeterd. Dat wordt ook gecontroleerd en dan is bijvoorbeeld het hekje verbeterd of het is de beschermkap is erop aangebracht. Maar het vertaalt zich op dit moment niet door uh, nadat de werkgever dan even bij al zijn machines gaat kijken of het uh, veilig is. En dat is denk ik het probleem bij deze industrie. Wat is er aan de hand dan in die sector dat, uh, nou ja, dat ze eigenlijk dus de veiligheidsregels aan hun laars lappen? Nou, het, is een, uh, het, het lijkt heel simpel werk, maar simpel werk kan soms wel heel gevaarlijk zijn. Het is dus eigenlijk dat je gewoon dagelijks er aandacht voor moet hebben. Als we bijvoorbeeld die hele grote betonplaten die je tegenwoordig al prefab kan maken, dan moet je ze veilig neerzetten, wegzetten, zodat ze niet om kunnen vallen. En dat is eigenlijk gewoon aandacht hebben en oog hebben voor veiligheid. Uh, en dan is het eigenlijk heel makkelijk te verhelpen. Maar... Het bewustzijn, hoe je dat moet doen, waar je op moet letten, dat hebben de werkgevers onvoldoende. Maar hoe komt dat? Dat is iets wat natuurlijk te maken heeft met de cultuur. Dat heeft te maken dat deze sector uh, heel veel groter is geworden dan vroeger. Vroeger hadden we natuurlijk kleine betonplaatjes, kleine machines, kleine silo's. Tegenwoordig doen we het allemaal veel en veel groter. En, de, en daar hoort een andere mentaliteit bij. En bij die andere mentaliteit is niet voldoende doorgedrongen. We zijn niet meer met hele kleine siloetjes bezig inmiddels. Want het is nogal wat, hè? Vijf doden. Dat is echt veel. Uh, op uh, zo'n kleine sector... we hebben het over een sector met 13.000 werknemers... is echt veel. En wat kunt u van de, van de arbeidsinspectie als arbeidsinspectie doen... behalve dan ja, uh, boetes opleggen, de zaak even stilleggen? Nou, wij gaan ook met een andere methode werken... omdat wij tot nu toe hebben wij hier een methode toegepast. Dat hebben we nu twee keer gedaan... waarbij wij op bezoek komen en kijken wat wij zien... en dan uh, ter plekke voor... Wat wij zien, maatregelen opleggen. We gaan nu naar een intensievere methode toe. We hebben bij de laatste ronde aan onze inspecteurs gevraagd, waar is gewoon de zorg niet op orde? Dat bleek de aandacht voor, uh, de veilige werkomstandigheden. Bij 40% van de bedrijven die we toen lang zijn geweest, en toen op zo'n zeg maar, zo ouderwetse inspectie, was de zorg niet in orde. Daar gaan we nu opnieuw naartoe. En daar gaan we uitgebreider aandacht besteden aan gewoon de hele veiligheidszorg. Maar goed, men blijkt, blijkt hard, men blijkt hard leers te zijn hoe <laughs> intensief je ook controleert. Ja, maar wij hebben nu ook de samenwerking gezocht met uh, de Vereniging van Ondernemingen van de Betonwortelfabrikanten en ook met de vakbonden. Daar gaan we nu ook mee samenwerken. Die hebben inmiddels ook ingezien dat er ook wat anders moet gebeuren. Die hebben inmiddels wat wij dan noemen een arbo uh, opgesteld. Dat is eigenlijk voor de werkgevers een heel makkelijk hulpmiddel waarin ze precies staat wat ze Wanneer moeten doen? Heel concreet, die hebben ze nu gemaakt. En zij gaan ook alle bedrijven langs om ervoor te zorgen dat dat geïmplementeerd wordt. En met deze samenwerking en onze nieuwe aanpak verwachten we toch uh, dat we een prikkel kunnen geven aan de werkgevers. Om toch systematisch aandacht te betekenen be, uh, te geven voordat de werknemers veilig en gezond tot een pensioen kunnen blijven werken. Maar moet die prikkel niet gewoon zijn veel hogere boetes en bedrijven gewoon sluiten? Ja, maar wij hebben gewoon te maken met de huidige wet. Dus wij doen wat in onze mogelijkheden liggen om gewoon ervoor te zorgen dat ze veilig werken. Wat ik u net al in het begin zei, wij hebben de mogelijkheid om het stil te leggen. Dus als het niet in orde is, zullen we ook ervoor zorgen dat werknemers niet uh, blootgesteld worden aan de risico's. Dan leggen we het stil. En dan nemen de werkgevers over het algemeen heel snel maatregelen. Dus wat... we blijven er heel intensief op letten. Wat eigenlijk heel merkwaardig is, is dat de werknemers, daar horen wij eigenlijk helemaal niks van... Ja, het gaat er, om hun veiligheid. Ja, maar uh, het is natuurlijk een sector waar het uh, gaat om uh, het mengen en grote machines. Uh, het zijn uh, wat op zich, ja, we zullen maar zeggen, niet het meest ingewikkelde werk lijkt. En de werknemers moeten daarom ook bijgeschoold worden, opgeleid worden, zodat ze ook zelf zien wat het gevaar is. En dat ze ook zelf signaleren uh, dat er iets fout is. En dan naar een werkgever toestappen. Dat is in deze sector niet altijd even makkelijk, maar we hebben het nu ook uh, Waarom niet? Waarom is dat niet makkelijk? Nou, je moet maar uh, gewend zijn om naar je baas te stappen en zeggen dat het anders moet. Dat, uh, dat is niet voor elke werknemer even normaal. Het hele klimaat in de betonsector nodig daar nou niet Bepaald toe uit. Ja, maar het heeft ook te maken met de soort opleiding en het soort werk... Uh, ...waar dat niet helemaal normaal is. Maar we hebben nu de samenwerking gezocht met de FNV Bouwen, met de CNV, ...met de CNV vakmensen. En met die samenwerking zullen zij zich natuurlijk met name richten op de werknemers. En wat ik net al zei, de betonwortelfabrikanten zelf op de werkgevers. Uh, en ik denk dat we met die samenwerking uh, wel resultaten gaan bereiken. Het zal moeten...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 Milieudefensie voert vandaag actie tegen de mogelijke komst van megastallen in de provincie Utrecht. In Brabant zijn in de afgelopen jaren al veel van deze grote veebedrijven ontstaan. Omwonenden hebben er vrijwel dagelijks last van en trekken aan de bel. Deel 1 van Heibel in Heugenvoort, gemaakt door Roy Hirkens. Miljoenen kijkers vergapen zich iedere zondagavond aan het zogenaamde idyllische plattelandsleven in Boerzoek-Vrouw. Maar dat platte landsleven is al lang niet meer zo idyllisch. Het boerenbedrijf is een industrie. En een groot deel van het buitengebied industrieel landschap. Zoals in Huigervoort. Ja, dat zijn de varkenstallen van Van Aken. Dat is de heer Kerkhoff. En daarachter zit de heer Timmermans. Jan Neggers, Huigervoort nummer 12. Een van de omwonenden van de varkenstallen. Ja, het is ook te ruiken nu. Ja, zeker. En zo is het bijna dagelijks. De wasmolen in de tuin van Truus van Wijk...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 op bepaalde momenten niet te harden. zo sterk dat je ook niet buiten kunt zitten... dat je de ramen niet open kunt doen. Want als je de ramen open doet, heb je dagenlang die lucht in je huis. De buurtbewoners worden omringd door vier grote intensieve varkensbedrijven. Uit een recent milieuonderzoek blijkt hoe groot de stankoverlast is in Huigenvoort. De zogenaamde geurbelasting is 40 odeurunits... Daar waar in het dorp de maximale toegestaande belasting 2 is. En in het landbouwontwikkelingsgebied zonder woonfunctie de maximumgrens 20 is. Ze praten nu over een uh, odeur... Uh, norm, of ik weet niet precies hoe ze het noemen, maar wij noemen, wij noemen het gewoon stank. Leni Meesters, inwoner van Huikenvoort. Laat ik even vooropstellen dat wij, uh, om het even oneerbiedig te zeggen... wij zijn opgegroeid met stank en stront. Dus wij zijn niet gauw vies ergens van. En wij weten dus ook uh, dat het kan stinken. Dat vonden wij allemaal heel normaal. En als er uh, een boer de mest uit ging rijden, dan wisten wij... oh, er komt die ton aan. Dan doen we de deuren dicht en de ramen dicht en we doen de was uh, naar binnen halen. En we wachten gewoon eventjes tot het overwaait... Einde oefening. Daar had niemand, niemand, niemand problemen mee. Maar toen was het een andere lucht als nu. Nu is het een penetrante, indringende stank. Het is niet meer de, wat ze vroeger noemden, gezonde boerenlucht. Uh, die tijd is al lang voorbij. Al in 2007 werd met een vergelijkbaar onderzoek vastgesteld... dat het leefklimaat in Huigenvoort zeer slecht is. Een onderzoek dat slechts een week geleden boven tafel kwam. Sinds 2007 hebben de varkensboeren meerdere stallen bijgebouwd. En opnieuw zijn er plannen voor uitbreiding. Henk van Wijk, buurtbewoner, maakt zich zorgen. Een van die grote varkensstallen die grenst aan onze voortuinen. en uh, Dat is een bedrijf dat uh, bijna twee hectare groot is uh, op dit moment. En plannen heeft om nog verder uit te breiden. Ja, hoeveel varkens wonen er bij u in de gemeente? In onze gemeente, uh, maar dan praat ik over de hele gemeente, wonen 200.000 varkens in totaal. En in onze directe omgeving, en dan praat ik dus op een afstand van 200 tot 300 meter, wonen er tienduizenden. U woont in de gemeente met de grootste dierdichtheid ter wereld. Ja, uit de laatste telling van het eh, CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek... is gebleken dat Oorschot de gemeente is met de grootste dierdichtheid. Dieren in de intensieve veehouderij, dus varkens, eh, kippen, eh, geiten, eh, nertsen... dat eh, dit de gemeente is met de grootste dierdichtheid van eh, de hele wereld. De situatie in Middelbeers is exemplarisch voor het gehele Brabantse platteland. Op alle plekken in Brabant waar de intensieve veeteelt de afgelopen jaren ongebreideld kon groeien, steken protestgroepen op dit moment de kop op. Veerles Legers, statenlid voor de SP in Brabant. In heel uh, Midden- en vooral Noordoost-Brabant, uh, in de gebieden waar vooral de intensieve veeteelt zich concentreert zijn mensen uh, op hun hoofd aan het krabben. die zijn zich aan het verenigen, aan het mobiliseren... omdat iedereen nu pas een beetje in de gaten krijgt... wat het gaat betekenen als er overal uh, megastallen komen. De intensieve veeteelt kon ongebreideld groeien door de reconstructie. Zeg maar de herinrichting van het Brabantse platteland. Boerenbedrijven die dicht bij natuur en dorpen zaten... werden verplaatst naar landbouwontwikkelingsgebieden... waar ze vervolgens de volle ruimte kregen om uit te groeien tot megabedrijven. Maar ze werden ook verplaatst naar zogenaamde verwevingsgebieden. Gebieden waar burgers en boeren naast elkaar moesten kunnen leven. Dit is het Brabantse buitengebied waar burgergezinnen wonen. Maar waar ook boeren de gelegenheid krijgen hun bedrijf uit te bouwen. Die reconstructie op zich is heel goed. Die is nodig ook na alle uh, dierziektes en problemen in de varkenssector bijvoorbeeld. Maar de, uh, de kant die het opgaat... en het is vooral de, de, de kapitaalkrachtige boeren... die samen met de ZLTO uh, hun kans grijpen om uh, ja, mega grote stallen... en heel veel uh, dieren bij elkaar neer te zetten... op plekken waar dat eigenlijk niet zo goed idee is... Dat is niet de kant um, die we volgens ons uh, zouden in moeten. En dat zijn heel veel Brabant het met ons eens. We leven in een gebied, een zogenaamd verwevingsgebied... waar ondernemen en wonen moet samengaan. Maar het wonen is hier inmiddels volstrekt onmogelijk geworden. Kunt u ook gewoon verhuizen? Ja, dat kan. En we weten dat uh, bewoners dat ook willen. Maar tegelijkertijd weten wij ook dat onze huizen uh, bijna niets meer waard zijn. En zelfs dreigen onverkoopbaar te worden. De stank is misschien vervelend, maar ernstiger zijn de signalen... dat de intensieve veehouderij ook ongezond is voor de directe omgeving. Ik maak me zorgen over met name fijnstof, endotoxines en andere ziekteverwekkers. Dat hoort u morgen in Heibel in Huigenvoort. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks Belgische marathonman liep 365 marathons in 365 dagen... Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Wesbroek. Food for thought, food for... Als je een paar jaar geleden zei, doe mij maar anderhalf ons salami... dan werd er ook anderhalf ons salami voor je afgesneden. Tegenwoordig krijg je voor je goede salami geld... 147 gram salami en 3 gram cellofaantjes... die tussen de plakjes gedrapeerd zijn... Voel ik mij nu te kort gedaan? Nee, helemaal niet. Want je hoeft dankzij het celofaantje niet meer te pielen. Als je twee plakjes op je boterham wilt... dan kun je die in één makkelijke beweging losmaken van de salamistapel... zonder dat er een verscheurd salamiplakje achterblijft... dat er eigenlijk niet meer smakelijk uitziet. Het gemak van het cellofaantje in de gesneden worstwereld is nu ook aan het overslaan naar het domein van de voorgesneden plakjes kaas. Om die redenen koop ik wel eens zo'n pakje bij een groot gutter. En mocht u dat ook wel eens doen, dan weet u dat die dunne, vettige plakjes tot irritante kaasplakverkleving kunnen leiden. Daarom was ik aangenaam verrast toen ik een pakje voorgesneden... belegen beemster bij de AH kocht, dat tussen de plakken... een klein en mooi melkglaskleurig cellofaantje zat... dat het kaasplakprobleem radicaal oplost. Ik kan haast niet wachten op het moment dat alle voorgesneden kaas... cellofaant is. Er is op kaasgebied nog een lange weg te gaan... maar geef vooral veel gas kaasverpakkers, want het gemak dient ook ons kaasliefhebbers. Ik kan me voorstellen dat u ondertussen zoekend naar de diepgang in het leven denkt, is het geëtaleerde cellofane-enthousiasme niet enigszins ongenuanceerd. Nee, want de maloot die bedacht heeft dat er ook cellofaantjes tussen plakjes rookvlees moeten zitten, moet alsnog gestraft worden omdat hij niet eens bedenken kon dat die flinterdunne rookvleesplakjes nu altijd aan het cellofaantje blijven kleven in plaats van gewoon aan elkaar. Ronduit smaakbedervend zijn de cellofaantjes tussen de plakjes gelardeerde lever. Als je een plakje gelardeerde lever oppakt, blijven alle stukjes vetspek die in de lever verweven zijn aan het cellofaantje kleven. Dan hou je dus gewone lever over, maar dan met akelige gaten erin. Mag ik u tot slot ook met het oog op de lunch. in herinnering brengen dat menigeen in Egypte. voor een broodje pekelvlees met een likje scherpe mosterd erop. nu bereid zou zijn om zelfs een museum plat te branden? Oh. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. <middels> Eu envelheço cada dia e cada mês O mundo passa por mim todos os dias Enquanto eu passo pelo mundo uma vez O dia, o dia se renova todos A noite é o dia que dorme E o dia é a noite ao despertar O dia é Ja, je is het hele dorp haakte gezellig in Velia Guarda da Portela met Omundo e Assim. Het is vier minuten voor half elf. Hij liep 365 marathons in 365 dagen, maar sinds dit weekend zit het erop. De belgertje Stefan Engels, beter bekend als marathonman, beëindigt de zaterdag zijn tour in Barcelona. Goedemorgen meneer Engels. Goedemorgen daar. 365 marathons in 365 dagen. Je moet er maar zin in hebben. Ja. Het is goed dat ik weet dat als ik niet aan begonnen ben, maar mocht ik nu moeten binnen met die gedachte. Wat ik meegemaakt heb, dan zou ik absoluut niet aan beginnen. Nee? Dat is zeker. Nee, nee, nee. Het is uh, iets te zwaar geweest, zal ik zeggen. Uh, vooral uh, de, de mentale zijde was uh, onbeschrijflijk zwaar. Ja. Uh, zonder al te bedweterig over te komen, maar dat had ik u van tevoren ook kunnen vertellen, hoor. Ja, denk ik. <laughs> ja. Een marathon ja, ik is al uh, niet gezond. Soms spring je er onbezijzen in, in, in de projecten die je soms doet, en uh, denk ik oei oei, waar ben ik aan begonnen. Ik had eerder gedacht het zal een fysieke uh, aftakeling worden. Ik kreeg alle waarschuwing, niemand geloofde dat ook van je gaat je lichaam echt helemaal stuk lopen. Uh, wat achteraf gebleken is, helemaal niet. Ik heb 0% schade opgelopen, dus ik heb mij volledig laten heronderzoeken, botscans en kraakbenen, alles perfect in orde. In tegendeel zelfs, ik kom er nog beter uit. Maar het, uh, ja, het mentale, uh, daar had mij niemand voor <laughs> nee. en daar heb ik dus wel meest, meest last van, maar zwart, uh, het, het ging wel elke dag, maar ik heb toch wel uh, al mijn jokers mogen inzetten om, uh, om die 365 te halen, Zo, ja, ja, dat is zeker. Maar waarom deze zelfkastijding? Ja, waarom? Ja, waarom? Ja, waarom uh, nemen sommige mensen van die rare beslissingen, hè? Uh, ik heb zo mijn eigen redenen nu. Ik hou van uitdagingen, persoonlijke uitdagingen. Ik wil wel eens weten, wat doet dat met iemand, uh, zowel fysiek als mentaal, uh, elke dag datzelfde doen? Want het is een zeer monotore ritme, elke dag opstaan en met idee straks de schoenen aan en drie bij, uh, twee, vier kilometer lopen. Uh, ik heb dat al, ook als een soort experiment gedaan, ook medisch gezien, wil ze wel weten, wat doet dat met iemand? Uh, dus, maar ook anderzijds wil ik ook wel een... Uh, en, uh, ja, de, mijn omgeving dus België, Nederland of erbuiten zelfs, uh, wat ik merk nu toch dat een heel groot stuk van de wereld mij gevolgd heeft als ik zie wat er nu allemaal binnenkomt van uh, buitenlandse reacties uh, dat ik ook wel mensen wil uh, duidelijk maken van ja, uh, neem ik keer uh, wat initiatieven uh, kom eens uit je comfortzone en ook, uh, ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Niet dat je mensen wil aanzetten op marathonslopen. Het gaat ook zelfs niet over lopen. Het is een metafoor voor mij in het, in het leven. Het gaat erom: ga nu eens voor u doen. En maakt u het zelf niet te gemakkelijk. Omdat ik erin geloof: uh, als je een moeilijke weg kiest, uh, gaat het achteraf allemaal veel gemakkelijker. En dat was mijn uitdaging. Dus. Wat ik wou bereiken is, uh, als ik elke dag een marathon kan lopen... Dan, dan mag niemand nog een excuus hebben om te zeggen... voor mij staan vijf kilometer te ver. Ja, Maar u zegt, uh, mentaal was het vooral zwaar. Mm -hmm. Hoe heeft u dat gemerkt dan? Werd u depressief of zo? Nee, uh, ik had er gewoon geen zin meer in. <laughs> ik had nee. geen zin meer in, ook, maar ook... Uh, ja, we hebben heel zware winters gehad. Vorig jaar heb ik in, op ijs gelopen, sneeuw gelopen... Uh, uh, in Frieska. soms liep ik dan helemaal alleen... Uh, en dan heb ik ook um, in, in de zomer in 40 graden gelopen. Um, ja, ik heb wel wat meegemaakt. Dan ben ik ben naar Mexico gegaan. Daar heb ik nog 2000 meter moeten lopen. Dat was ook heel moeilijk. Ja. Dus, dus het was um, elke dag een, een, ja, een, een kwelling soms: van um, hoe ga ik dit nu weer doorkomen? Ook uh, ja, je moet vliegen naar New York, zeg zo maar iets, en dan landen en dan weg, begin te lopen. Dat is, ja. dat is zo zwaar. Uh, op je mentale gestel, dat je denkt van: dit gaat ook nooit het volgende jaar. En een en ander gaat u natuurlijk opschrijven in een boek. Ja, ja, ja, ja. We zijn, we zijn al bijna klaar met het boek, maar ja, we moesten natuurlijk nog de laatste passages erbij zetten van het laatste weekend. Ja. En uh, 7 april. Uh, dat is dan exact de dag dat ik 50 word. Dat is mooi om te zeggen Die mensen 50 en fit. En dan zouden we het heel graag uh, ja, kenbaar maken en iedereen het laten lezen. Want het is een boek dat uh, over motivatie gaat en het volhouden. Nee, dat is ja. ja, daar kan ik me niet voorstellen dat het over motivatie gaat. Nou, 50 en uh, in ieder geval nog fit. Dank u wel, Stefan Engels, alias de marathonman. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen, Nederland? Zometeen na het nieuws. Prem Radakishun. Prem, waar ben je? Goedemorgen. Bren, waar ben je? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Karel Johan. Ik ben niet ver van je. Ik ben in het Gooi, uh, vlakbij Natuurmonumenten in Schravenland... waar we gaan praten over hoe je omgaat met de natuur. Moet je bijvoorbeeld luxehuizen bouwen... op plekken waar er heel veel natuur ligt te verrommelen... om elders weer natuur te creëren? Daar weet ik niet zoveel van. Maar wat ik wel weet, is dat Blondie vandaag voor de rechter staat... en Dorad Mekentse U het laatste nieuws daarover gaat vertellen. Radio 1, het NOS-journaal. In Amsterdam is een half uurtje geleden het proces tegen PVV-vormen Geert Wilders hervat. Bij het begin van de zaak stelde de rechtbank dat het niet nodig is om de hele dagvaarding voor te lezen vandaag. Als de Wilders-advocaat Moskovic ligt, wordt de zaak helemaal overgedaan. En hij gaat opnieuw proberen de getuigen te horen die eerder werden afgewezen, zo zei Moskovic. Ook de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, staat zo meteen voor de rechter. De Britse rechtbank houdt vandaag en morgen een hoorzitting over het uitleveringsverzoek van Zweden. Assange wordt in Zweden beschuldigd van een zedemisdrijf, spreekt de beschuldigingen tegen. Op het Agrierplein in Cairo wordt voor de 14e dag op rij gedemonstreerd. De demonstranten zeggen dat ze op het plein blijven totdat president Mubarak is opgestapt. Tussen komt het openbare leven in de stad weer langzaam op gang. Veel winkels zijn weer open. En het leger verplaatst wegafzettingen om het verkeer beter te laten doorstromen. En Formule 1-coureur Robert Kubica, die gisteren een ernstig auto-ongeluk kreeg... wordt kunstmatig in coma gehouden. Hij is gisteren zeven uur geopereerd aan zijn arm en been. Kubica deed mee aan een rallywedstrijd in Italië en hij reed tegen een muur. Zijn toestand na de operatie is stabiel... maar de artsen durven niet te zeggen of de pol ooit weer kan racen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Time. Rem We staan in een schitterend natuurgebied in Schravenland. De vogels zingen, de kikkers kwaken en de libellen zweven zonder geluid. Maar schijn bedriegt, het is hier een rommeltje. Die natuur doet maar. Het gooi stik ervan, verrommelde stukjes natuur. Daar moet wat aan gedaan worden. Daarom komt de Commissie Investeringsbudget Landelijk Gebied met het Eva columbus het duizend woningenplan. Bouwbedrijf AM Vastgoed onderzoekt welke locaties geschikt zijn voor luxueuze woningbouw. Het geld dat deze residenties gaan opbrengen steekt de commissie voor het landelijk gebied dan in de natuur. Ergens anders of zoiets. Is dit nou briljant of verwarrend? Moeten we huizen bouwen in natuurgebieden om ergens anders natuurgebieden te laten ontstaan? En wat vinden bewoners van het Gooi ervan? U mag me bellen, ook als u niet in het gooien hoort, maar in Friesland of in Groningen of in Drenthe. 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Ja, sorry luisteraars, ik ben een beetje hees. Uh, dat komt door mijn feestje van afgelopen vrijdag... wat iets te veel van mijn stemband heeft gevergd. Dag meneer, wie bent u? Ik ben Wim Krijnen. U bent vrijwilliger bij Natuurmonumenten? Inderdaad. En dit is uw prachtige kleinschoen, hoort jij? Hey? Lut. En waarom bent u met Lut hier bij Natuurmonumenten in Schraafland? Nou, ik uh, coördineer het uh, jeugdwerk op het Naardenmeer... met de bootvaring voor de scholen. En uh, ik heb hier nu uh, alle voorinmeldingen... <laughs> aangebracht hier op het controle. Administratief werk. Wat vindt u van het plannetje? Want u, kijk, ik heb niet zoveel verstand van natuurlijk. wat mij betreft bouw je alles vol en gooi je er overal asfalt neer, maar ik snap dat anderen andere denken. En ik ben open voor argumenten. Dus wat vindt u van het idee, want hier in het Gooi zijn er een heleboel van die landschappen ja, waar niets wordt gedaan om daar riante villas neer te zetten. Iemand betaalt heel veel geld ervoor om in het groen te wonen en met dat geld wat komt ga je elders weer meer groen creëren. Nou, het eerste is natuurlijk zo de vraag of de groen gecreëerd wordt. Want uh, dat is nogal uh, discutabel. Want het meeste groen wat er gecreëerd wordt is geen natuur. Maar is landbouwgrond. En, uh, of het is een parkje met een paar bomen. En... Nee, nee, nee. Dit zijn echt mensen die verstand hebben van natuur. De oud-directeur van natuurmonumenten. En die zegt, ja, je gaat echt goede natuur neerzetten. Nou, ik, uh, ik ben nog sceptisch daarin. Wat, wat, dit is al een uh, politiek die al jaren gevoerd wordt. Van we bouwen daar wat uh, mooie huizen en dan houden we zoveel geld over dat we elders. En dan komt, uh, is het resultaat nogal teleurstellend meestal. Nou, bent u net zo sceptisch als meneer Krijden, dan kunt u altijd bellen dan 0800-1121. Mailen naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. En weet je wat, weet wat het mooiste liedje is over de natuur? Uh, ik zou nee. Louis Armstrong, what a wonderful world.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 Meneer Frank Evers, u bent voorzitter van het investeringsfonds Landelijk Gebied. U bent oud-hoofddirecteur van Natuurmonumenten. Uh, uh, u bent een aardige man. We hebben wat gesproken voordat de uitzending begon. Dus ik durf deze vraag aan u te stellen. Bent u helemaal van lotje getikt... dat u in natuurgebied van die prachtige villas wil gaan neerzetten? Nee, dat zou ik ook zeker niet willen. Eh, het is niet... Waar dat, dat de opzet was van, uh, van het onderzoek wat we doen op het ogenblik... naar zijn er mogelijkheden om met bouwen van woningen... Uh, meer geld te genereren voor uh, groene investeringen. Wat wij hebben laten onderzoeken en waar we nu de eerste resultaten hebben is... zijn er plekken niet in de natuur... maar plekken waar nu op dit moment uh, oude schuren, uh, stortplaatsen... Uh, allemaal zaken die verrommeld zijn waar niemand zich omkommert... zijn die niet geschikt te maken, zijn die niet geschikt te maken om, om huizen te bouwen? En dan uh, is er een heel mooi voorbeeld. Uh, we zitten nu in Schraveland, in het Schravelandse. Uh, daar ligt een stortplaats waar niemand wat mee kan. Uh, daar steekt de, de, de veiligheid bijna de gronden uit. En zouden we daar niet een, uh, uh, zeg maar een, een nieuw bos kunnen maken en dat betalen... Met wat mensen aan de rand van die plek te laten wonen. Zo, zijn zo we heel... groot is die stortplaats? Wat voor stortplaats is het? Dat is een hele, hele grote stortplaats ten zuiden van, van uh, uh, Kortenhoef. En, Hoef. en uh, wat, wat, wat was daar gestort? giftige troep? Uh, ja, daar is uh, veel bouwafval gestopt. Er is uh, saneringsonderzoek gedaan. Daar, dat moet gesaneerd worden. En hoeveel kost dat? Om zo uh, ja, dat, dat kost uh, miljoenen. Oké, okay, dus dan zeg je, je ja. hebt hier daar een stuk grond waar de, waar de rotzooi is... Om dat te reinigen het kost het miljoenen. En dan wilt u zeggen, als wij dat gebied nemen, we reinigen het... we maken er een prachtig bos en dan zetten we er twintig villas van... zeg maar vier miljoen, dan... Uh, uh, dat, was die, dat was niet eens de bedoeling. De, de bedoeling uh, de, was om ook huizen te maken... want dat had de gemeente hier als voorwaarde gesteld... dat er ook betaalbare woningen zouden kunnen komen. En in het plan zaten dus ook enige tientallen uh, uh, betaalbare woningen. Dus dat zijn woningen tegenwoordig... Twee dus, uh, ton. Twee ton. ton, ja, twee Kortom. Dat in in die in die betekent. Dus als je kijkt naar de hele Gooi en Vechtstreek, dus waar we, het gebied waar we mijn commissie over gaat. Dan zie je, daar hebben we onderzoek gedaan, vluchtfoto's gemaakt, de gebieden bekeken. Dat er heel veel plekken zijn waar eigenlijk geen kwaliteit meer is. Waar mensen hebben gewoond, waar mensen hebben gewerkt. Waar mensen opslag hebben. Waar, de, de, rot, u kent dat wel, van die rotzooi plekjes. Daar blijkt het gooi vol mee te zitten. Als ik een parallel zou moeten trekken voor de mensen in de grote steden om dit te begrijpen. Bijvoorbeeld in Amsterdam had je die oude havens. Dat was dan het verloederen. En toen hebben ze gezegd, hé jongens, we gaan daar woningen creëren en bedrijven. En ja. wat u zegt is, je hebt natuur die aan het verloederen is. En door daar woningen te bouwen, kan je die natuur ook weer opknappen en ook weer levendig maken. Ja, en, en het is dan niet de natuur die aan het verloederen is. Het zijn plekken waar mensen hun spoor hebben achtergelaten. Waar mensen nu schuren hebben staan, enzovoort, enzovoort. Maar meneer Evers, even voor alle eerlijkheid. Er is toch niets in Nederland meer originele natuur. Alles ja, is toch cultuur. Dat is waar. Oké, okay, dus alle natuur in Nederland is gecreëerd ja, door de u, mens. Als u zo wilt zeggen... wij zitten hier op, op, de, op een van de prachtige landgoederen... van, uh, van natuurmonumenten in Schravenland. Er zijn er uh, een heleboel hier... die zijn uh, eigendom van natuurmonumenten nu. We zijn ge gemaakt door particulieren. Dit was land wat vroeger werd beschouwd als waardeloos. Ja. Amsterdamse kooplieden hebben hier hun zomerhuizen neergezet. En niet alleen hun huis. Ze hebben ook landgoederen van 50, 60 hectare gemaakt... waar thans honderdduizenden mensen gaan wandelen. Dus het kan wel degelijk. En wonen, en natuur. Nee, maar... Dus voor de duidelijkheid alle natuur... Is gecreëerde natuur in geval. Kijk, ik ben in Suriname geboren. Dat bos is door niemand aangelegd. Dat ligt er al de tropisch regenoot. Maar hier, want altijd als mensen zeuren, ja, als de natuur, dan denk ik, ja, uh, iemand heeft het ooit gebouwd, je kan het weer bouwen. Ja, dat is zo. En het enige wat, waar het niet waar is, is de Waddenzee. Dat ja, is ons enige originele natuurgebied. Maar voor alle duidelijkheid. Het wij, IJsselmeer is ook niet natuurlijk, nee, het Gooi-meer nee, ook nee, niet. Nee. allemaal. Gecreëerd. Nou, zelfs de Oostvaardersplassen zijn niet ja. natuurlijk. Die, nee. zijn, die liggen op de bodem van de zee. Hè, waar, ja. hè, dus, waar, waar, waar ooit mensen die geprotesteerden, ja. dat het nu Okay. Ja. Luisteraars, ik heb een klacht van uh, Rien Aarts. Dat is mijn redacteur die internet en uh, social media doet. Die wil dat u eerst een UMTS-mast moet bouwen, dan pas huizen. Omdat er geen internetbereik is. Dus tweets en e-mails komen bijna niet door. Dus iedereen die wil tweeten en mailen, bel maar naar 0800 1121. Momo's telefoon doet het wel. Dus dan krijgen we nog wat mensen. Goedemorgen, mevrouw Joke Geldhof. Goedemorgen. U bent D66 Fractievoorzitter in de provincie Noord-Holland. Dat is correct. Oké. Okay. Mevrouw Geldof, jullie stappen bekend als de groene partij D66. Ook oh, dat is juist. Ja. Dus vindt u dit plan van meneer Evers briljant? Um, nou, ik ken het plan niet. Dat is het. Uh, dat is het probleem waar ik me zit. Ik heb afgelopen vrijdag heb ik schriftelijk vraag gesteld uh, aan het College van Gedeputeerde Staten omdat er hier sprake is, uh, althans ik heb er kennis van genomen, dat er sprake is van een geheime opdracht die gegeven is om in het gooi nieuwe locaties te zoeken voor duizend woningen. En die zouden dan moeten komen in de natuur. Maar Meneer Evers doet u aan geheime spelletjes? Nee, natuurlijk niet. <kijt> het is jammer, maar, maar dat verhaal wat in de, in de krant hier stond over een geheim plan is volstrekt een onzin verhaal. Oh, luisteraars, net zoals de Volkskrant altijd onzin schrijft, zijn er ook meerdere kranten die dat doen. En er is iets in de krant verschillen en de aanleiding daarvan mevrouw Geldhof gereageerd. Maar u zegt, meneer Evers, wat, wat is er ontzettend aan? Nou, in de eerste plaats, er is geen sprake van een plan. Er is een studieopdracht verleend door onze commissie... met instemming van alle partijen. Dat zijn dus de provincie, de gemeenten, natuurmonumenten, waterschap, de boeren. studie verricht naar zijn er plekken in... in het gooi in vechtstreek, waar je een rood voor groen programma zou kunnen uitvoeren. En waar de, de, uiteindelijk de natuur beter van wordt en ook mensen kunnen wonen. Dat maar, is het wat dan. betekent rood voor groen? Rood voor groen betekent dat je uh, huizen en, en, en uh, uh, plekken waar mensen kunnen werken bouwt. En daar zeg maar, uh, win, een soort meer winst van afroomt, wat je dan weer investeert in de, in de natuur. Oké, okay, dat is het plan. Ja, mevrouw Geldof, het is geen geheim plan. Nee, dat, uh, dat, dat hoor ik nu dat dat uh, zo zou zijn. Alleen het aardige is dat uh, ik ook uh, natuurlijk stavenlid ben in Noord-Holland uh, en ik ook geacht word te weten dat deze opdracht gegeven is. En mij is nu voor die opdracht niet bekend. Dus toen ik dit las in de Gooi in Eemlanden, dat er een in het geheim opdracht is gegeven om locaties te zoeken voor duizend woningen in de Gooische natuur, ben ik gelijk in de pen geklommen want dan wil ik weten hoe dat zit. We hebben het met een openbaar bestuur en ik wil graag ook in de openbaarheid weten met welke opdrachten mensen op stap worden gestuurd. Dat nou, openbaarder handen. mevrouw Geldof, dan primtime bestaat ermee dan niet. En het feit dat meneer Evers met een ongeleid projectiel wil komen zitten betekent dat hij niets te verbergen heeft. Ja, ik, ik, de schriftelijke vragen gaan aan de ene kant over het feit dat het om een geheime opdracht gaat... Uh, dat wil ik dan weten van de van gedeputeerde staten, uh, hoe dat precies zit. Ja, ja. Uh, en de andere kant is dat ik ook uh, met grote vraagtekens zit bij uh, het zoeken van duizend woningen in het natuur uh, van het gooi. Waarom die vraagtekens? Dat vraag het al te maken heeft met krimp, uh, met ah. dat er minder mensen komen wonen en dat er daardoor ook minder huizen nodig zijn. En uh, je dan ook zeker moet afvragen Maam. of het wel zinvol is om die woningen te bouwen. Mevrouw Geltof, ik woon in Amsterdam en ik heb heel veel vrienden in Utrecht wonen. En het Gooi ligt precies daartussen. En in al die twee plekken is er heel veel huizentekort. In aarts willen huis kopen, kan niet. Dus als er meer huizen in het Gooi gebouwd worden... kunnen mensen van Amsterdam naar Utrecht naar het Gooi komen en komt er daar ruimte. Heel ik zeg, als er in het Gooi huizen worden gebouwd... dan kunnen de mensen van Amsterdam en Utrecht... dan krijg je een doorstroming, waardoor in Amsterdam en Utrecht de huizenmarkt wat ont ont ont ontzet wordt. Ja, nou, ik hoorde meneer Evers net zeggen dat het ook gaat om uh, tientallen betaalbare woningen... Uh, maar het gaat om een, een opdracht voor duizend woningen. En als het dan om tientallen betaalbare gaat, uh, betekent het dat dat ook heel u... veel woningen in een hogere categorie zijn. Mag ik, mag ik u even in? Uh, in die categorie staat er ook nu op dit moment in het gooi al heel veel leeg. Meneer Frank Ivers, reageer. Ja, nou, kijk. Dat, die tientallen woningen ging over één projectje hier in Weidemeren... waar ongeveer 80 tot 100 woningen zouden komen. Dus daar hebben we het over tientallen. Maar het misverstand uit de weg ruimen. Er is geen opdracht verleend om een plek te zoeken naar duizend woningen. Wat ik vorige week maandag gezegd heb is... dat je als je zorgvuldig omgaat met de opdracht om te kijken... of je en kunt bouwen en de natuur kunt beschermen... en je kijkt alleen naar de lelijke plekken in het gooi dat je dan alles bij elkaar opgeteld... dan hebben we dus over het, al die gemeenten hier in het Gooi... wel duizend woningen zou kunnen bouwen... op plekken die op dit moment functies hebben verloren... dan wel slecht beheerd worden. Dus het is niet zo dat we een opdracht hebben voor duizend woningen. Nee, en ik zeg ook, wij zeggen ook helemaal niet... want daar gaan wij niet over... dat er duizend woningen gebouwd zouden moeten worden. Wij zeggen zorgvuldig omgaan met de natuur... en zorgvuldig omgaan met, uh, met uh, de, de wens om, uh, om gebieden, verrommelde gebieden zeg maar, te saneren... en daar plekken te vinden om mensen te laten wonen... betekent dat het niet gaat over een paar plekken... maar dat het werkelijk gaat over heel veel. Meneer, dat zou kunnen, maar of dat moet, daar gaan we niet over. Meneer Krijnjan, goedemorgen. U bent van Natuurmonumenten. Ik, ik, ik weet niets van natuur, maar ik weet wel... volgens mij is er toch al een aantal jaren geleden... aan. Bouwbedrijven opdracht gegeven om dit te gaan onderzoeken? Nou ja, dat, dat klopt. Ik uh, zit in de commissie waar meneer Evers voorzitter uh, van is... en wij hebben vanuit de commissie opdracht gegeven... aan een aantal uh, projectontwikkelaars om te onderzoeken... of wij door uh, de bouw van een uh, aantal huizen uh, in het gooien... om te onderzoeken, de in het of er iets van de verrommeling van het gebied zou kunnen worden gedaan. Hoe lang de geleden bedoeling was, was dat? Het was niet om huizen te bouwen. De bedoeling was om het landschap te versterken. En dat te bekostigen vanuit uh, woningbouw op plekken waar dat, zeg maar, alleen maar de, het landschap er beter van werd. Maar nu is en mijn vraag, meneer, meneer Provoost, wanneer is die opdracht gegeven? Dat, dat ik, bij mijn weten uit mijn blote hoofd, want ik heb het iets niet bij de hand, is dat. Twee jaar geleden orde van grote geweest. Dat is niet geheim geweest, dat is gewoon een openbare opdracht geweest. Mevrouw Geldhof, ik weet namelijk, dat ik weet dit gewoon dat het twee jaar geleden al was. Dus ik snap niet wat er geheim is aan iets wat twee jaar geleden al opdracht voor was gegeven. Nee, dat snap ik inderdaad ook niet wat daar geheim aan is. Nogmaals, ik heb daar... Uh, nou, misschien uh, een luie journalist uh, bij de Goeie Eemlander. Dat is het geheim. U weet wel, journalisten die nooit... Nee, maar mevrouw ja, of wat ik jammer vind. Um, ja. Journalisten doen hun werk niet goed citeren verkeerd. En dan gaat u vragen stellen. En nu is mijn vraag aan u... Um, um, die journalist schrijft geheime uh, afspraak. Nu blijkt het, het, is al twee jaar. Die journalist was natuurlijk weer te lui, zoals de meeste krantenjournalisten. En dan komt er zoiets en maakt u zich druk... waardoor er een negatieve emotie ontstaat voor een plan... wat misschien goed zou kunnen zijn. Dus als het niet geheim was, is mijn vraag aan u nu... zou u willen meewerken? En zo nee, waarom niet? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, als één ding is waar DC60 zich hard voor maakt... dan is het juist om ervoor te zorgen dat het landschap wordt versterkt... Maar wij vinden wel dat het op een hele zorgvuldige manier moet worden, moet worden gedaan. Zeker in Noord-Holland waar het toch wel lastig is om met afspraken en regels om te gaan. Dat is in het verleden gebleken. We willen dat het dan op een transparante manier gebeurt. En als dan het landschap uh, versterkt kan worden, dan kun je dat ook doen inderdaad, door de rommel op te ruimen. En dat hoeft niet altijd met gepaard te gaan. Je kunt ook als gemeente ervoor zorgen dat je beter handhaaft op, het, uh, op de plekken waar die verrommeling is ontstaan. En de gemeenten hebben daar slechte verantwoordelijkheid in. Het hoeft Kle... niet altijd gecompenseerd te worden met het bouwen van woningen, nieuwe, nieuwe woningen... Mevrouw Geldof, het jammer is dat u aan de telefoon bent, want u geeft het argument. En als het tweede argument komt, dus ik wil het argument voor argument doen, zullen we het even proberen. Meneer Klein-Jan Provoos, u bent van natuurmonumenten. Wordt er nu op dit moment slecht gehandhaafd? Dat weet, dat weet ik niet. Uh, ik weet wel dat op sommige plekken in de Gooi- en Vechtstreek gewoon uh, sprake is van verrommeling. Ja. En uh, het is ook niet zo dat er budgetten klaar liggen om daar iets uh, aan te doen. En dan... Is natuurmonumenten zeg maar, ten principale niet tegen het bouwen van huizen om het landschap te versterken? Dat doen we op veel meer plekken in Nederland. Mevrouw Geldof, de overheid heeft weinig geld. Ook Noord-Holland, dat komt door Ton Hooymajers en de commissaris van de Koningin. die 21 miljoen hebben laten verdampen bij ICF. Ook wel goed voor het milieu, denk ik, geld verdampen. Maar nu. 78 miljoen. Hoeveel was het? 78 miljoen. Kijk eens, dat 78 miljoen euro door een VVD-gedeputeerde verdampt. En nu zeg ik, als mensen dan zeggen, oké, okay, overheid, je hebt geen geld... en we komen met plannetjes om geld te genereren... dan zou u als D66 toch moeten zeggen, innovatief, groen, we omarmen. Ja, dat uh, innovatief en groen omarmen, daar bent u bij D60 altijd op de goede plek. Alleen je moet wel heel goed kijken of in daadwerkelijk de opbrengst wel ten gunste kan komen van de natuur. We merken steeds meer dat gemeenten het maar al te gemakkelijk vinden om uh, een gebied te laten verrommelen. Want we zeggen, ja, de enige manier om dat uh, op te vangen... is dan door daar weer woningen neer te zetten. En daarmee kunnen we dan uh, de verrommeling weer uh, herstellen. Goed punt, meneer Frank Evers. Ik wil... Nee, maar mevrouw, we doen het punt voor punt, mevrouw Geldof. Meneer Frank Evers, mevrouw Geldof zegt... Uh, hoe kan je garanderen dat het wel degelijk goed, want dadelijk zetten jullie dat geld in jullie zak en gaan jullie lekker races maken. Nou, dat is het aardig. Nee, dat zeg ik mevrouw Geldof. Nee, ik kan me die zorgen van mevrouw Geldof heel goed voorstellen. Ik denk ook dat als uh, uh, zeg maar op het juiste moment uh, er een discussie ontstaat over wat er nu aan, uit het onderzoek is gekomen, dat uh, zij daar heel enthousiast voor zal worden. Maar ze heeft volstrekt gelijk. Uh, een van de zorgen is dat als je dit soort uh, uh, ideeën ontwikkelt, dat het dan ook werkelijk zo goed wordt afgesproken dat ook in de en de jaren die daarna volgen, want natuur maken duurt altijd langer dan huizen bouwen... dat dat geld dan ook werkelijk beschikbaar blijft om die natuur te maken. En daarom is die commissie, waar ik voorzitter van man, zo interessant... want dat is een samenspraak tussen alle maatschappelijke organisaties... en de gemeente en de provincie, onder de regie van de provincie. En die afspraken die daar worden gemaakt, die zullen we ook kunnen handhaven. Meneer uh, Krijnjan Provoost, ik was verbaasd, althans twee jaar geleden... toen ik voor het eerst hoorde, dat ik dacht... natuurmonumenten die waren zo altijd agressief voor de natuur, die wilden bouwen. Nu begin ik het beter te snappen, maar... Um, zonder jullie aanwezigheid krijg je dit soort initiatieven. Of is het echt dat je zo'n lobbyclub als die van jullie nodig hebt om out of the box te kunnen denken? Nou, dat is voor natuurmonumenten is dat echt een, uh, een moeilijk punt. Want uh, je, je wordt al snel verbeten dat je dan uh, voor het volbouwen, want dat is dan de beeldvorming, van een gebied uh, bent. Wat bij ons altijd voorop staat is dat het landschap of de natuur er beter voor wordt. Dat daar over het algemeen uh, niet genoeg geld voor is. En dat wij dus uh, heel goed kunnen leven met de gedachte dat verrommelde plekken worden gesaneerd. En dat daar iets beters en iets moois voor terugkomt. Dat doen we ook met vuilstortplaatsen proberen we dat uh, te doen. Mm. Uh, dat proberen we met uh, recreatie en, en, en natuur om de stad uh, te doen... En dat is denk ik een hele goede manier om Nederland mooi te maken. Meneer Profos, dank u wel dat u aan de telefoon kwam. We konden geen bellers erin laten zolang u nog aan de lijn was. Dus ik ga u hartstikke bedanken zodat we nog één of twee bellers erin kunnen. Hartstikke bedankt. Succes met wat u doet. Maar mevrouw Geltof, als u dit plannetje niet zou doen... wat zou de manier zijn als u het voor het zeggen had om het te doen? In ieder geval goed te inventariseren waar er problemen zijn met verrommeling van het landschap en te kijken of op welke andere manier uh, die verrommeling kan worden weggenomen. Je kunt ook gewoon een schuur afbreken als die er ooit gestaan heeft. Ja, maar wat, dan wat meneer het... Evers dat zegt, maar mevrouw Geldhof, dan is het toch een beetje jammer dat de provincie Noord-Holland, waar ik ook zelf woon, niet eens kan kan, kan, een kan produceren met de inventarisatie van waar de verrommeling is. Nee, maar die inventarisatie, als die plaatsvindt uh, waar de verrommeling is... dat is natuurlijk altijd oké. Okay. En dat is ook een taak van, uh, van de, de organisatie waar meneer Evers dan uh, voorzitter oh. is, Om het in ieder geval te inventariseren welke plekken er uh, verrommeling plaatsvindt. Ja. Daar staat, dat staat los van de vraag waar je dan locaties kunt vinden om de duizend woningen te bouwen. Nee, maar oké. Mevrouw Geldof, ik zal u helpen om het duidelijk te maken. Daarom moet u kranten niet vertrouwen. Als je een 20 of 60 of 80 of 90 of 100 of 200 of 400 plekken vindt... kan je misschien wel duizend huizen bouwen. Als je drie plekken vindt, kan je misschien maar tien huizen bouwen. Ja, we gaan naar een beller. Wietske Jonker, zeg het maar. Goedemorgen. Sorry dat u zo lang moest wachten, maar gaat u gang. Oké, okay, uh, Wietske Jonker, ik woon in Drenthe. Oud-statenlid uh, en zo, maar bij ons zijn vaak van die... Daar hebben bedrijven gestaan en uh, dan is de eigenaar overleden en de rommel blijft. Maar dan zijn ze ernstig vervuild en dan kost het soms miljoenen uh, euro's om het schoon te krijgen. En kijk, wie moet dat dan betalen? Hoe hebben jullie dat in Drenthe gedaan? Uh, uh, dat ligt er nog en de gemeente probeert geld te vinden om te saneren. En en, en uh, voor welke en er al twintig jaar en het is een, uh, een ja, zo'n oude bedrijf, een terreintje waar een uh, metaalverwerkend bedrijf gestaan heeft. Dus... En zou u het leuk vinden als Frank Evers en zijn clubje zouden komen daar in Drenthe en zouden zeggen, we bouwen droomhuizen van een paar miljoen, daarmee betalen we het met Carport en Zwembad. En Drenthe is toch ja. prachtig als natuurgebied. Zou u daarvoor ja, zijn? Uh, als je 10 miljoen betalen voor de sanering, denkt u dat dat overschiet op drie huizen? Kom even. Aha. En wat wilt u dat dat moet gebeuren? Dat is het probleem hier op het moment. Dat moet gesaneerd worden. En ja, uh, daar zitten op het moment uh, pompen op, op om te zorgen dat het grondwater niet uh, verder uh, vervuilt en dergelijke. Het blijft liggen en het ligt er nog. Dus het is eigenlijk wat en ik hier bespreek... ernstig vervuilde grond wonen als die niet gesaneerd is, mag ook bovendien niet. Ja, maar weet u wat, wat, wat ik dus leuk vind, jonge dame... is dat je ziet dat we praten over iets wat schijnbaar een groot probleem is... maar wat we over heel Nederland hebben. Laten we kijken, meneer Evers, u maakt op mij een intelligente indruk. Heeft u een oplossing voor dit probleem in, in, in Drenthe? Nou... Kijk, mevrouw heeft groot gelijk als ze zegt dat je met een paar huizen niet genoeg geld kunt genereren om zo'n sanering tot stand te brengen. Dat is logisch. Maar wat je, wat je wel kan doen is, is proberen de, de, de verantwoordelijkheid van al die verschillende organisaties en overheden die daar zitten, zeg maar, nou eens een keertje helder te maken en samen af te spreken wat je gaat doen. En daar zou natuurlijk herinrichting van zo'n gebied met wonen en natuur een oplossing kunnen maar, zijn. Maar een maar een stukje. Maar een stukje nee, maar sorry, ik heb een idee, mevrouw, geld of ik koop, ik luister als prim lost het allemaal weer op met de winst die we maken. Met de duizend woningen in het Gooi, waar mensen graag willen wonen, dan heb je in dat potje dus winst. En omdat we één Nederland zijn, dan gaan we met de winst die we maken verliesleden op het project in Drenthe. De Belster uit Drenthe, vindt u dat een goed idee? Ik vind dat een fantastisch en absoluut onwerkelijk idee. <laughs> Mevrouw of de solidariteit die we allemaal prediken... is we maken zo'n investeringsfonds. We romen de winst af van het gooi... en we gebruiken dat voor sanering op de plekken... waar de huizenprijzen wat te laag zijn. Ja, dat is prachtig. Nou. Sorry, wie, wie, wie wil wat zeggen? Ik hoor iemand praten. Wie is dat? Zegt u het maar. Um, Joke Geltof, D66... Ja. Er is net een project in de kop van Noord-Holland afgeblazen. Daar zouden 2000 woningen moeten betaald worden, uh, moeten, uh, geld moeten opleveren... voor het inrichten van groot natuur- en recreatiegebied. Dat bleek absoluut niet haalbaar uh, te zijn. En ook daar kan het project Rood voor Groen uh, niet van de grond komen. Waarom niet? Het is veel te Waarom groot niet? geweest. Veel te groot. de huizen onverkoopbaar zijn en ja. de opbrengsten dan dusdanig laag is... dat je dus het gebied niet groen kunt inrichten. En dan hebben we het niet eens over een gebied waar uh, voor tientallen miljoenen vervuilde grond moet worden opgeruimd maar gewoon over landbouwgrond. Dat project is heel wijs is het afgeblazen. Luisteraars, ik ben een heel intelligent mens, gelooft u, maar meestal snap ik alle onderwerpen die ik doe en ik dacht dat dit heel simpel was. Het komt zelden voor dat ik aan het eind van Primtime denk, waar hebben we het, zijn we hemelsnaam mee bezig? Ik vond het een prachtig plan, maar nu de markt slecht is ligt alles op zijn gat. Ik wens, ik dank iedereen die heeft deelgenomen aan, aan deze uitzending en ik wens iedereen veel sterkte en daarom blijf ik altijd maar zeggen, natuur, zing er liever maar over, maar blijf er met je handen vanaf, want uiteindelijk brengt die natuur duur ons allemaal helemaal de gekte in. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en milieubeheer. Redactie Souleima El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aarts die ook social media internet doet. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport, part-time fotograaf Bart Daatselaar En de eindregie in Hilversum werd gedaan door Marien Albertsboer, die al een tijdje niet in de bus is geweest. Eindredactie en regie, Barbara van der Klees. Zo so, Betty. Ster, Dorad Miegels met het nieuws en Felix Munders met de gids.fm. Morgen ben ik er weer. Namaste dag en zorg goed voor de natuur. Doei. What a wonderful world. The colors of the rainbow. So pretty in the sky. Are also on the faces of people going by.